Middernacht, het begin van zaterdag 22 oktober... Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De NAVO stopt eind deze maand met de militaire operatie in Libië. Secretaris-generaal Rasmussen zei na spoedoverleg met de lidstaten... dat het einde van de missie erg nabij is... nu heel Libië in handen is van de Nationale Overgangsraad. De begrafenis van oud-dictator Gaddafi is uitgesteld... om zijn dood grondig te kunnen onderzoeken. Zijn lichaam ligt nu in de koelcel van een winkelcentrum in Misrata.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 Na de positieve slotstanden van de Europese beurzen is ook Wall Street fors in de plus geëindigd. De Dow Jones sloot met een winst van 2,3% en staat op het hoogste niveau sinds begin augustus. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat Griekenland een nieuwe lening krijgt van 8 miljard euro. Dat bedrag komt uit het totale steunpakket van 110 miljard euro. Ook goede cijfers van fastfoodketen McDonald's en andere grote Amerikaanse bedrijven zorgden voor optimisme.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 Het weer, vannacht koelt het af tot iets boven het vriespunt... met kans op voorstaande grond. Daarna opnieuw een zonnige dag, het wordt een graad of 11. Tot zover het NOS-journaal. <kling> ANWB-verkeersinformatie, er staat één file op de A9... Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt dorp en de afrit Haarlem-Zuid, vier kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCV Casa Luna Klaus Goedenacht de spraak is niet alleen een rechtsnoer voor het denken maar het draagt ook de kracht van de spreker met zich mee en is een energie die wordt uitgezonden naar de toehoorder. Dat citaat is al eeuwen oud, zegt hartstikke oud, maar het staat in een heel nieuw boek gisteren gepresenteerd. Dat boek heet Ik hoor het aan je stem en dat is van opera-zangeres, psycholoog en stemcoach Elisabeth Ebbing. In dit boek komen een heleboel technische, sociale en psychische aspecten van de stem aan bod. Hoe kun je bijvoorbeeld je stem zo gebruiken dat je beter overkomt op anderen... en meer overtuigingskracht hebt? En welke bekende Nederlander gebruikt zijn adem verkeerd? Heeft de tong te ver in de keel of een foute ademsteun bijvoorbeeld? Het is een leuk boek om te leren. Lezen? Nee, lezen is het. En je kunt er ook een boel van leren, dat wou ik zeggen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de komende twee uren... want Elisabeth Ebbing is tot twee uur te gast in Kazeluna. Ja, ik kom helemaal buiten adem. Mijn ademsteun ja. is al helemaal verkeerd Ja, ja uit, dat... uitademen. ademen. Ja. <laughs> Precies. Dat heb ik normaal <laughs> nooit. Ik ben zenuwachtig, denk ik. Oh, god. Sorry. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ik, ik sla me er wel doorheen, ja, hoop ik. Ja. Uh, Even naar dat citaat. Hè. De spraak is niet alleen een richtsnoer voor het denken, maar ja. draagt ook de kracht van de spreker met zich mee... en is een energie die wordt uitgezonden naar de toehoorder. Waarom is ja. dat zo'n mooi citaat? En uh, is dat voor jou een feest der herkenning? Ja, ja, dat staat in mijn boek inderdaad. Um, nou, ik, ik, ik heb dat altijd uh, uh, zo gevoeld: dat de stem energie overbrengt. En dan is het. Uh, uh, maar dat klinkt eigenlijk zo'n beetje New age en zo. En dan is het heel fijn dat iemand dat in 1200 is, het geloof ik, hè? of is het ja, 1500, nee, vier, vier, vier, honderd, in de, in honderd, de, vijf, de vijf, middeleeuwen, ja. ergens diep in de middeleeuwen... een alchemist is het ook... dat hij dat, uh, dat, hij dat uh, uh, ziet als de energie van de spreker naar de toehoorder brengen. Hij heeft het ergens gezegd tussen 1486 en 1535, want zo lang heeft hij geleefd. Best lang geleefd. Hij geleden. heet Agrippa van Nettesheim. Jawohl. Nooit van gehoord. Nee. Maar, maar dus die energie... Uh, die breng je over dan? Ja. En, en ook, maar het begin van de quote is ook heel mooi. Het is een richtsnoer voor het denken. Dus als je net aan het zeggen bent, ben je ook aan het denken. Ja. En dat is ook wat er gebeurt in een gesprek. Tijdens het denken. Je denkt tijdens het spreken. Ja. Zo is het toch? Je gaat toch niet van tevoren bedenken, dit ga ik allemaal zeggen. Nee, dat, dat ontstaat terwijl je aan het praten bent. Ja, als bent. mensen dat wel doen, dan wordt het heel saai. Ja, dat, ja dat, dat klopt dan niet. Want het gaat namelijk, uh, en dat is overigens een van de essentiële dingen vind ik in een gesprek, dat de energie heen en weer gaat. Dus terwijl ik wat zeg, voel ik of ik nog meer moet zeggen. Of dat het dit is. Of dat ik het al gezegd heb. En, en, en hoe voel beter je over... ik dat voel ja. <laughs> hoe beter ik dat voel, hoe beter jij het snapt. En voel jij of het aankomt nu? Nog niet helemaal. Normaal is het maar. Kom niet nu, aan bij nee, mij. Nu, nu, nu nog niet helemaal heb ik het idee. Ik kijk nog niet zo helder. Nou, ik denk dat je nog met andere dingen bezig bent. Op met, dit moment. Met wat? Met het beginnen van het programma, volgens mij. Ja, gut. Als je het me vraagt. Ja, nee, dat is heel goed. Dus dat is... Hè, je, je zoomt op elkaar in. Hoe beter je inzoomt. Dus er is een soort, uh, een soort losheid nodig. Of een soort openheid. Om een goed gesprek te voeren. ja. Waardoor je op elkaar inzoomt. Niet alleen qua uh, gevoel, beweging. en wat in mijn boek dan voorkomt. Uh, stemhoogte en tempo en dat soort dingen. Maar ook qua inhoud. Ja. Nou um, kun je dus uh, iets zeggen tegen mensen. en de inhoud is belangrijk. maar de klank is minstens zo belangrijk. Ja. en de manier waarop je dat zegt. Ja. Is dat, uh, ik geloof zelfs dat dat veel belangrijker is, zelfs. Voor het gevoel, ja. Ja. Dus je, je draagt uit wat jouw houding is tegenover iemand. He, of je je uh, beter voelt, of dat je je ondergeschikt voelt, of dat je uh, uh, in, in een uh, conflict zit, in een dominantieconflict zit. Dat hoor je. Of dat je bijvoorbeeld iemand wil angst aanjagen, of dat jij uh, uh, uh, contact met niemand wilt maken. He, dat meteen gaat die stem anders. En intimideren, hoe klinkt dat? Um, uh, wat je zegt wordt steeds luider. En het is meestal ook op één hoogte. Snap je? Zo doe je. En dan moet jij eens heel goed luisteren. Ga, gaat dat automatisch <laughs> bij ons of, of, of zetten we dat in? Ja, dat weet ik natuurlijk niet voor andere mensen. Um, ik, ik denk dat je. Dat je... Uh, dat je het soms uh, automatisch doet. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld als je... Uh, bijvoorbeeld uh, met kinderen bezig bent... Uh, dat het heel goed is om dat gewoon ook even in te zetten. Ja. Want je hoeft niet altijd heel woedend te zijn... om toch af en toe heel luid en duidelijk te zijn. Ja. Dus daar kun je over nadenken. J jij bent uh, uh, zangeres. Ja. En op een gegeven moment ben je stemcoach geworden. Ja. Waarom heb je die keuze gemaakt? Die stap gezet? Ja. Ik... Uh, ik uh, uh, was aan het zingen en ik was op een gegeven moment op een leeftijd. dat ik niet meer uh, uh, jong en beginnend zangeres was. maar uh, zeg maar gewoon. gearriveerd. Ge, ge, ge, ja, alleen ik was niet echt gearriveerd op die plek die ik had gewild. namelijk een internationale wereldcarrière en alle mooie rollen van zingen. En, uh, dat, dat is mij niet, uh, mij niet gelukt. Um, maar ik zong zeg maar, uh, in, de, um, in het midden van de eredivisie zo'n beetje zo oh. wat FC Twente zo'n beetje was. Hè, dus maar die, wel, die, wel, staan, die staan nu in de top. Ja, hè? Dat, daarom. Ik zei het vroeger altijd, ik kom uit Twente, dus ik zei vroeger altijd, ik ben FC Twente. En dan gaan maar daar, daar naar misschien ben je dus wel te vroeg opgehouden. Nou ja, nee joh. Ik, <laughs> nee, maar het was, het was, op een gegeven moment werd het niet meer leuker. Ja. Dus ik had eigenlijk de, dingen, de leukste dingen gedaan... En um, ik, ik, had, uh, ik werd niet meer uitgedaagd. In de Nederlandse opera heb je gezongen? Ik heb uh, heel lang gezongen in het koor van de Nederlandse opera. Uh, en allerlei andere uh, losse uh, uh, avonturen gedaan. Um, maar en, en wat er meespeelt is dat je op een gegeven moment... Ja, je bent als zangeres een instrument. In handen van uh, de componist. In handen van de dirigent. In handen van de regisseur. Um, degene die je aankleedt, uh, je collega's, um, wat voor uh, orkest er is, wat voor zaal er is, wat voor publiek er is. Iedereen beïnvloedt jou. En jij moet zorgen dat jij zo goed mogelijk doet wat zij van je willen. Ja, je bent jezelf niet meer helemaal dan. Je vak is dat jij precies uitvoert wat iemand van je vraagt. En dat is niet meer. En op een gegeven moment dan. was het voor mij zo dat ik zin had om zelf te zeggen wat ik wilde zeggen. Ja, en dat kon je als stemcoach mooi doen. Ja. Want ik is dat denk... dan een logische stem, eigenlijk? een logische keus? Uh, ja, ik denk wel dat, dat vrouwen van uh, een certain age. Uh, dat hoe die wel... want zo, ja, want je zo bent. Geen idee. Nee, echt, nee ik, ben, ik ben echt een ontzettend uh. jonge coach. Ja. <laughs> Valt best mee volgens mij. Ja. Maar op een gegeven moment kom je. Uh, dan ben je, heb je eigenlijk het typische uh, profiel voor coach. En ik, ja, ik had gewoon zin om uh, alle dingen die ik had geleerd ook door te geven. Want je leert natuurlijk heel veel van dat vak, van, van dat zingen. zingen. Ja. Ja. van audities doen. En die combinatie met psychologie is natuurlijk fantastisch. Ja. Ja, dat is mooi. Goed, daar gaan wij veel gebruik van maken tot twee uur. Elisabeth Ebbing is dus de gast in Casa Luna. Ik noem even onze website... voor als u meer informatie over deze of andere uitzendingen wilt. En morgen bijvoorbeeld, als u dit gesprek alweer wilt terugluisteren... dan kan dat. casaluna.ncrv.nl En voor deze gelegenheid, ik weet niet of u het hebt meegekregen... wil ik ook even een ander ncv programma noemen. De website van uh, man bij het Hond, namelijk manbijthond.ncrv.nl want dat programma, en dat moet ik toch even zeggen... volgens mij zijn wij namelijk het eerste NCRV-programma sinds dat gebeurd is... is vanavond bij de uitrekening van de AVRO-televisering uitgeroepen... tot het meest bepalende en populaire tv-programma van de afgelopen 60 jaar. Dus dat mag wel even genoemd worden. Gefeliciteerd. Dat goed, hè? Die hebben ja. gewonnen van Zwiebertje, ook NCRV, en van Sonja. En er waren er nog allerlei andere programma's, maar dat is dus wel hartstikke leuk. Dus uh, manbijthond.ncv.nl noem ik ook nog even. Gaan wij weer naar het boek van Elisabeth Ebbing, Ik hoor het aan je stem. Daarin staan uh, allerlei... Bekende Nederlanders en bekende wereldburgers. Daarvan staat de stem beschreven en wordt in een bepaalde categorie geplaatst. Ik wil graag ook wat stemmen aan jou laten horen. Die staan niet allemaal in het boek. Dus het wordt een beetje improviseren. Sommige komen uit het nieuws en dit is wel een heel typerende stem, zou je kunnen zeggen. We hebben dat er geen democratie is. die niet Hitler. Hitler? of Napoleon, of Mussolini, Mussolini al Zinkesgaan. En ik. Hij zegt waarschijnlijk... <laughs> <laughs> ik sta een mooie traditie van... Dit ja. is wel een vrij rustig citaat trouwens, want ik heb hem wel eens wilde gehoord. Kaddafi uh, ja. was dit. Ja, ik, nee, ik denk dan dat het Kaddafi is, omdat het, weet je wel van hoeveel Arabieren zijn er nu in het nieuws. Ja, ehm... Um... Ik moet je zeggen, ik kan hier eigenlijk niet zoveel over zeggen. Het is een opzomming die hij maakt. Het uh, uh, uh, uh, is duidelijk een uh, uh, grote zaal. Hè? Dus hij is een beetje opgefokt. Ja. En, uh, maar hij is eigenlijk, ja. Vaak wil dat Arabisch in onze oren uh, al snel opgefokt klinken. Hè? Omdat zij de ta, de ta, de ta, de ta. Omdat zij veel, veel meer accenten ja. hebben dan wij. Wij hebben zeg maar één, één zinsaccent, misschien twee. Maar niet zoveel. Dus daarom zijn wij vaak door Arabisch worden wij een beetje, uh, uh, alsof je mm, niet goed uh, in de versnelling zit, weet je wel? Ja. Alsof je start te stoppen, start te stoppen. Ja, en dat heeft hij soms nog veel extremer. we hebben ook nog even een Engels fragment van hem. Some are against you and some are for no, you. No, no one against us. Against me for what? Because I am not present. They love me, all my people with me. They love me all. Maar als ze ze zullen mijn Bibel. Nee, ik geloof niet dat dat helemaal terecht is als je de beelden gezien hebt. Ja, ja. Maar dan ga je anders praten, hè? dan klinkt de stem ook anders in een andere ja, taal. Ja, hij klinkt heel, uh, heel uh, hoog, hè? They will die. Dus zelfs als ik het nadoe, dan is het in mijn stem ook heel hoog. En het is. Uh, they will die. Het is ook uh, geknepen zo. Ja. Ja. <tie> Ik hoorde gisteren um, uh, uh, Joris Luijendijk. Ja. Joris heet hij, En die zei... Um, uh, op, de, op, televisie, op, de, op de Belgische televisie was hij... En hij had het over uh, de bankencrisis. Maar ook over dat hij in dit soort verschrikkelijk moeilijke uh, uh, organisaties... er moeite mee had om... Um, de slechterikken slecht te vinden. Want de slechterikken bleken eigenlijk altijd hele aardige mensen te zijn. Hele, he, bij, was hij bij, bij terroristen van Hamas, weet je wel. Dat was ook allemaal heel erg gezellig en aardige mensen. Kopje thee erbij. Ja. Dus um, ik moet zeggen dat ik deze, in deze stem... hoor ik dus geen nee. uh, moordenaar of weet ik veel wat. Dat is echt... Dat, dat, tenminste, ik hoor het niet. Misschien, ik ben ook niet helder of zoiets, hè. Ik, nee, nee, nee ik je, niet, uh, je analyseert een stem. Ja, dus ik hoor een geknepen stem, een beetje een vermoeide, oude stem. En het is een beetje een, uh, ja, nou ja, niet, uh, niet een stem van uh, ik zit lekker. Nee. Weet je wel, ik heb, ik heb een lekker leven. Nee. Nee. Even kijken of de, de stem die we nu kunnen uh, laten horen, uh, ook iemand uit het nieuws, vandaag in het nieuws geweest, uh, of dat wel een lekkere stem is. <laughs> Als je kijkt naar dit kabinet, uh, ik vind best wel dat ze het goed doen. Behalve minister Leers, dat mag duidelijk zijn. Maar voor de rest uh, doet dit kabinet het goed. Als we een nieuw punt verzinnen, dan neemt het kabinet het meteen over. Als je kijkt naar ons partijprogramma, zijn heel veel punten al, al uitgehaald. Als er nou een links kabinet had gezeten, dan had je kunnen zeggen van... Uh, nou, daar gaan we eens keihard tegen vechten. Nee. Maar dat is het. Ja, ja. Ja. het komt door het kabinet dat ze eruit stapt. Rita, Rita Verdonk <laughs> was het. is op zijn eigen schuld. Ja. Die heeft vandaag in één vandaag uh, haar uh, vertrek uit de politiek ja, aangekondigd. Ja. Um, de, haar stem wordt ook beschreven in jouw boek. Ja, ja. ik vind haar, ik vind haar uh, fantastisch spreken. Ja, ja, ik, ga ik, niet over de, over. ik ga niet over de inhoud. Ja, ik vind een mooie laagte. En ik vind ook wat ze ook weer doet daar net, er zit een soort even een soort, um, um, hoe moet je dat noemen, ironie in. Zo soort van, ze stapt even, ze uh, gaat even op de pedalen staan, zeg maar, en dan fietsen ze weer door. Uh, <laughs> en de, ik vind haar uh, ja, een mooie laagte. Ja. En de stem die zit, die zit, die zit heel goed gekernd, noemen zangers dat. Dus dat hij uh, in plaats van, uh, is, weet je, dus dat niet die, veel lucht komt erbij. Niet veel lucht bij. En ja, ze kan lekker omhoog en omlaag en ze heeft goede uh, uh, laagte. Ja. Dus en zevige is, ja. is dat bij vrouwen ook goed, een laagte? Ja, wel voor vrouwen in de politiek, ja. Maar uh, dat ligt er natuurlijk aan, hè, wat, je, wat je vak is. Voor welk vak is hoog mooi en goed? Um, ja, nou, hoog is lief en kinderlijk. Hè? Alles wat... wat uh, en vrouwelijk. Uh, dus je, uh, je uh, trekt mensen naar je toe. Um, dus als je uh, als beroep hebt aantrekkelijk zijn... wat in verschillende beroepen voorkomt... Bijvoorbeeld op televisie. Ja. Hè? Nou, dan is het helemaal niet. Uh, de, dan is het te leuk als je een beetje zo bent. Ja, want dat is uh, aardig en uh, gezellig. En dan. Uh, nou, dan. Voelt iedereen zich ook heel erg op zijn gemak? En als het dan nog een beetje hees wordt? Ja, dan voelt iedereen zich helemaal heel erg ja, op gemak. Ja, ja, En Dat is ontzettend gezellig meteen. Dan wordt het heel aantrekkelijk allemaal. Ja. Okay. Heb je nog wat te drinken? Ja, nee, maar we hebben straks. Oh, ja, die wijn doen we straks, hè? We moeten eerst nog even het eerste uur doorzien te komen. we die, in? ja. Oh nee, ja. Die, die hebben we niet. <laughs> um, nee, maar ik, ik bedoel maar. Ja, ik heb trouwens altijd gedacht. Ik heb mijn stem en daar zou ik het mee moeten doen. Ja. En um, daar kan je verder ook weinig aan doen. Maar, ja. maar dat klopt niet, las ik in jouw boek. Um, nou, ik denk dat mensen ontzettend makkelijk in de groef gaan. Hè, het is ook ingewikkeld. Dat, moet je, dat is ook waar. Je moet uh, uh, in die gedachtenstroom zitten. En wat je aan het zeggen bent, dat, dat kost natuurlijk energie. En dan heb je die 86.000 spiertjes in je nek en in je keel en in je tong... en in je huig, die allemaal mee moeten werken om dat geluid te produceren. En je moet ook nog betekenis aan het geluid geven... door. Uh, uh, hoogte en laagte. Dus dat zijn enorm veel processen. Het is ook zo dat de mensen die uh, uh, in, uh, in 1900 begonnen met hersenonderzoek hè, en dan gingen ze stroompjes door die hersenen doen, die kwamen meteen op die spraakcentra. Want je hebt een grote klont in je hersenen die gaat over uh, woorden vormen en een hele grote klont ik meen aan de andere kant, maar ik weet niet helemaal zeker die gaat over woorden interpreteren. Ja. En over klank interpreteren. zijn twee verschillende plekken. Maar we kunnen het ook besturen, de klank. Dus Natuurlijk. De, het is niet zo dat ik denk: van, nou ja, hier moet ik het mee doen. Nee, nee maar ik was dit hele verhaal aan het vertellen om te zeggen: er is zoveel waar je, uh, wat je moet doen. zodat je een heleboel op de automatische piloot doet, snap je? Ja. En daarom laat je het gebeuren. En als je weer zelf achter het stuur gaat zitten? Dan kun je alles kiezen wat je wilt. En dan kan ik ook een veel. Uh... Dat kun je toch gewoon? Lager of hoger. Maar jij nou, uh, heb je een poes? Maar dat voelt dan niet goed. Uh, ik heb een eentje gehad. Twee je? zelfs. Nou, jij wat eten? Toch? Mm, mm, ik hoop het niet. Ik wat weet niet, zeg ik je dan? Zeg je tegen de poes? Uh, uh, uh, nee, ik weet nee. Niet. Ik zeg gewoon. Uh, ik geef gewoon eten, volgens mij. Jij ik, praat ik, niet ik, tegen de poes? Praat, ja, weet ik niet meer. Ik praat uh, nou, tegen kleine kindjes? Ja, die heb ik wel. Uh, ja, ik, ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk... Uh... Wat je nu doet, precies, je denkt aan je kindjes en wat gebeurt er? Ik probeer gewoon zoveel mogelijk, je bent meteen veel hoger. Oké. Okay. Snap je, die associatie is al genoeg. Oké. Okay. Dus... Dan ga je eraan letten, dan wordt het een ja. helaas. lastig. <lacht> maar hoe moet ik nu klinken? <lacht> ik, nee, ik, ik, ga ja. helemaal, nee, ik ga het helemaal loslaten. Ja. Um, nee, laten we nu het toch even over mijn stem hebben. Uh, wat zou ik daaraan kunnen doen dan? Wat zou ik nu kunnen verbeteren? Ik, ik zou niet weten wat je zou moeten verbeteren. Ik, uh, nou, die ik... ademsteun van net. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik wel vaker last van. Is mijn... Kunnen, heb je daar oefeningen voor? Want je hebt het in het boek staan ook oefeningen. Ja. Heb je zo... Kunnen we even een oefeningetje doen nu voor mij? Een ademoefeningetje. Ja, behalve dan dat het nu niet meer actueel is, hè? Nu, nu gaat de adem goed. Ja, dat gaat toch goed nu? Ja, maar ik maar... Vind, uh, ja natuurlijk. Um, wat er gebeurt, ik moet even wat uitleggen als je wil, mm -hmm. technisch. Graag. Je stem, dat zijn in je luchtpijp twee vliesjes. Ik heb nog een gordijntje eigenlijk. En dat gordijntje klappert tegen elkaar aan... omdat je de lucht er doorheen blaast. Heb ik dat? Dus als je twee reepjes papier pakt... Als we die hadden, dan deden we dat. Oh, nee, Twee reepjes? Ja, en scheur ze een reepje af. Dit doe ik altijd in mijn training, maar nu kun je het niet zien. Zo, twee reepjes. Niet ja, helemaal mooi. Reepen. Dit zijn twee reepjes papier. Dames en heren, het zijn twee reepjes van het script van vanavond. Ja, we gaan het verder uit ons hoofd doen. En, en als ik die dan uh, voor mijn mond hou en ik blaas ertussen door... dan hoor je... <lacht> dat. Ja. En dat is wat de stemmannen doen. En omdat ze zo snel tegen elkaar aanklappen, op heel veel verschillende momenten... horen wij een klank. En je kan hem ook voelen, de stemman. Ja, je kan ze je Die zitten, zeg maar, uh, net als je je vinger op je ademsappel legt, en je legt er één vinger onder, en je doet, uh, uh, daar zitten ze. Uh, ja, daar voel je ze. Uh, ja, daar voel je het vibreren, klapperen. En voel ik als ik nou, uh, voel ik ze dan anders? het uh, uh, strottenhoofd beweegt misschien wat. Uh, uh, uh. Ja, je voelt iets anders. Ja. Maar het komt iets naar buiten, geloof ik. Ja, het kantelt dan. Ja. Ja, die stemmannen die zitten in, in dat kraakbeen. En dat kraakbeen kan, kan kunstjes. En de stemmannen zelf kunnen ook uh, kunstjes. Die kunnen strakker en ze kunnen kleiner. En ze kunnen van alles. Waardoor je dus met een instrument wat mm, twee centimeter is... een gigantisch bereik hebt. Zijn ze maar twee centimeter? Ja. Oh. En vrouwen nog korter? Vrouwen nog anderhalf korter. tot twee, mannen twee tot drie. Oké. Okay. Maar het is een... Dus mannen en vrouwenstemmen uh, uh, zijn ook helemaal niet zo heel verschillend. Behalve dat jullie um, uh, wat dikkere stemmen hebben. Maar in hoogte hmm. is er eigenlijk helemaal niet zo heel, heel groot verschil. Ja. En die adem, wat, wat is dan... Oh ja, Goh, ja. inderdaad, ja, bij de les blijven. Um, die adem die, um, brengt die stembandjes in trilling. Maar als je dus rekent dat dat twee kleine... Gordijntjes van twee centimeter zijn. dan snap je ook wel dat je daar helemaal niet zo vreselijk veel adem voor nodig hebt. Gewoon niet zoveel energie ja. voor nodig. om die twee piepkleine uh, uh, velletjes tegen elkaar te laten klapperen. En het geluid, dat is dus dan een geklapper. En het geluid is waar het allemaal resoneert. Ja. Dus dat gaat niet over hoe hard je daar nou tegen die stemmanden blaast. En wij gaan alleen als we opgefokt zijn gaan we heigen, ja. omdat we een he, die, die fight-flight-reaction hebben. Dat is gewoon puur, dat is, dat is uh, biologisch. dat is We willen knokken. Maar ik had dat net bij, bij die openingssex, ja. aan het Spanning. eind kwam ik... Ja, ja. Ik en je spant span het dan allemaal aan. Je trekt je buik aan, je trekt je borst aan. Ik, ik denk dat ik het extra goed wou doen he, deze he, keer. He. En dan had je het... Ja, dan kom je aan het einde van de adem, omdat alles vast zit. Maar er zit niet het einde van de adem, maar alles zit zo dicht... dat je er niet meer bij kan komen. En wat ik ook merk trouwens, dat, dat kan ik nu een keer zeggen... dat merk ik de laatste weken bij mezelf... dat ik soms moeite heb om het woord Casaluna goed uit te spreken. Als ik zeg uh, Casaluna... Dan, dan, dan, dan struikel ik over Casaluna. Ja. Hoe kan dat nou? Dat God joh. <laughs> wat moet nou, ik er gaan doen? Wat ik kan het? me er wel wat bij voorstellen... Um, ik denk dat je jezelf moet dwingen Langzaam. om dat woord energie te geven, omdat het jezelf niet meer verrast. Oké, okay. dus met, met het aandacht... is zo gewoon geworden dat je, zult, dat ja. je niet meer dat er geen, geen energie meer in zit. Dan gaat het te snel. Dus, meer aan, ja precies. dus wat langzamer uitspreken. Ja, maar en dat, en dat vind ik, dat is een van de m, belangrijke dingen die ik heel vaak zeg: energie heeft tijd nodig. En je wil iemand een gevoel geven. Want je wil dat iemand iets voor je doet bijvoorbeeld. Je wil iemand uh, uh, zorgen dat iemand wat gaat doen. Of je wilt dat iemand bij je komt. Of je wilt iets. En daarvoor is energie nodig. En dat is niet daar. Je moet even de tijd geven om die stem aan te laten komen. Dus rust is heel belangrijk. Ja. En terwijl als je... Als je uh... Maar Energie geeft, of als je opgewonden bent en je wil iets van iemand... dan ga je juist heel snel praten vaak. Ja. Dat is niet goed. Nou, je, je krijgt dan wel... je creëert dan wel opwinding. Maar ik had het over, ja, over het overbrengen. Ja. Want je, de, je boodschap komt niet echt over. Maar je fokt wel op. Ja. Zeg maar. Kan ook een doel zijn. Ja. Ja. Nog één uh, luchtoefeningetje dan toch. Oké. Okay. Ademoefeningetje. Nou, waar het dus over ging was dat je om te spreken niet heel niet heel veel lucht nodig hebt of bijna niks, ja. bijna geen lucht nodig. En als je dus te veel inademt, dan moet je die ingeademde lucht tegenhouden, want die komt er niet uit terwijl je praat. Dus dan zit je de hele tijd met die ballonlucht. Dus je, je krijgt doorzet. een beetje ademnood door te veel lucht. Door te veel lucht, ja, vrijwel altijd is dat zo. En dus wat Ooit, moet je dan, dan gaat die ademhaling gaat in disbalans. He, dus dan krijg je dat je bijvoorbeeld. Nou, ik wil nu even wat zeggen. Ik vind het ontzettend belangrijk om nu even wat te zeggen. En ik praat door. En je ging ook heel lang door. Want je ging namelijk dat allemaal voorlezen. Dus dat bleef de hele tijd doorgaan. En die lucht blijft erin zitten. Die komt er niet uit. Omdat je dus altijd praat. En, op het, terwijl je en dan praat opeens ontstaat, dan, uh... moet je weer heel veel. Maar dan, en dan zit je in die disbalans. En dan, uh, uh, uh, uh, uh, dan gaat het niet meer lekker. En wat moet je dus doen? Minder ademhalen, minder inademen. Oké. Okay. Nou, goede tip. Wij gaan even uitrusten. Onze stemmen leggen wij te rusten, want we gaan even naar wat muziek luisteren... die jij zelf uh, hebt aangedragen. Dat ben je ook zelf. Ja. En dan zou je denken, opera, zangeres, dat wordt opera, maar het wordt jazz. Dus je bent ook jazz. Oude liefde. Oude liefde. Is het ook een oud nummer? Round Midnight. Ja, het is een oud nummer, maar ik bedoel, is het ook lang nee, geleden door jou? Dit is, nee, dit, was, dit, was, uh, dit is voor de grap. Een paar jaar geleden, een vriend van mij, uh, die speelt, het is uh, Johan Hogeboom. Uh, componist. Cabaretier. Ja, Cabaretier. Ik was zeggen, niet. Mm -hmm, mm -hmm. Hij had net een nieuwe vleugel. En uh, toen hebben we dit opgenomen. Maar de vleugel was bij de, bij de verhuizing. Was de deksel eraf gegaan. Dus die vleugel, als je, je hoort hem ook behoorlijk uh, scherp. Ja. Maar het was wel een, een beest van een ding. Dus dat is ook wel heel leuk om dat even te doen. Ja. We, we doen hem niet helemaal. want nee, nee, uh, dat het, is het, het nummer goed. was iets te lang. Dus op een gegeven Sorry. moment dan, dan stoppen we er weer mee. Ja, en dat, dat ik zeg dus nu al. Dat is niet omdat we het niet mooi vinden. Dit is uh, Round Midnight van Elisabeth Ebbing. <tied> Begins to tell Round midnight Round midnight I do pretty well Till after sundown Supper time I Midnight is van Elisabeth Ebbing en zij is ook te gast tot twee uur zelfs in Kaasaluna. Stemcoach, psycholoog, zangeres, jazzzangeres, mm -hmm. maar vooral opera-zangeres. Um, en ik wil eigenlijk nog even wat stemmen weer erbij halen. Okay. Deze komt ook voor in jouw boek, Ivo Opstelten. Oh ja. De minister van Veiligheid en ja, het zijn twee hele belangrijke punten waarom we het doen. Dat is om uh, ja, de politie, man of vrouw, de diener op straat, het uh, functioneren uh, beter mogelijk te laten zijn en aangenamer. En het tweede punt is om het lokaal gezag, positie van de burgemeester, te, te versterken. Ja, even opstelde Echt de stem van gezag, hè? Ja, het is dat, dat uh, uh, accent natuurlijk, het hele, hele beschaafde. Uh, uh, de politieman, uh, uh, dus dat is dat, uh, en, en die, die enorme uh, die diepte die erin zit, in die, in die klank, die geeft hem, en uh, rust, geeft hem echt uh, autoriteit. Maar door al die e's heb ik wel het gevoel dat het hem zelf heel erg verveelt wat hij zegt. Of dat ja, hij zijn aandacht zou, er niet ja, kan bijhouden. Ja, dat vervelend, ja. Ja, dat, dat, dat stoort mij. Ja, ik, ja ik, hij neemt ruimte in daarmee. Um, hij is ontzettend op zijn gemak dus. Ik weet niet of het jou verveelt. Ik denk dat het misschien eerder irriteert dan ja. verveelt. Toch? Ja. Nee, maar ik zei dat het hem zelf verveelt. Oh, ja? Hij praat een beetje ja, ja. alsof, alsof hij het, alsof het, alsof zijn aandacht er oh, niet oh, bij ja. ja, Nou, inderdaad. Het is zeg maar hoe ontspannender, hoe machtiger. Kijk eens hoe los ik durf. <laughs> ja. Kijk eens hoe langzaam ik durf. En, hey. en dat langzame pauzes nemen, ja. dat is een, een kwestie van macht. Ja, want je weet dat niemand de ruimte die jij inneemt... dat niemand daar gaat staan. Ja, ja, want sommige mensen gaan sneller praten... omdat ze bang zijn dat anders iemand anders het woord neemt. Ik moet het allemaal heel snel even zeggen. En, nee, nee, sorry, ik, ik, ik alles even, alles, hè? Ja. Voordat je me onderbreekt zal ik even precies hebben uitgelegd. A.B.C.D. Alles even gezegd. En opstelt de straat uit, er komt toch niemand tussen... dat durven ze niet, dus je kan alle tijd nemen... Dat durven ze niet, die zijn daar helemaal niet. Een ander mooi donker geluid. Ik ben lid geworden van de initiatiefgroep uit Vrije Wil. Omdat ik, als ik mijn leven voltooid acht. en er geen sprankje hoop meer is. ik uit eigen vrije wil mijn leven wens te beëindigen. Oh, geweldig. Dat vind ik zo'n leuke stem. Ja, mooi stem. Dat Haag. Dit is ook trouwens, niet zo lang geleden was dat in nieuwsuur. Dit is toch hoe heet die cabaretier nou? Paul van Vliet. Paul van Vliet, ja, ja, ja. ja, ja. ja uh, Haags, gruizig, huizig. Wat is gruizig? Ah, je hoort een klein beetje uh, rasp. Mm. En, en ja, je, je, uh, Ik vind dat die, die tong die dus een klein beetje verder naar achter ligt. Dat hoor je ook in die T's en die D. Weet je wel? Je hoort dat, dat accent ook een beetje. Dat vind, ja, het heeft iets erg uh, uh, sympathiek. Sympathiek, ja. Want zo zegt hij dat, hè? Ja. Je hoort het hem zeggen. Ja. Denkt hij er nou over na, hoe hij praat? Nee, vast niet. Nee? Waarom zou hij... Maar hij... Ja. Ja, wat maakt hem zo sympathiek? Nou, ik denk ook de kabbelende, uh, de kabbelende uh, uh, melodiebeweging. Hij betrekt je. Hij kan af en toe heel uh, uh, recht... Uh, rechte dingen zeggen. Ja, ik heb. Maar, ik, heb ik weet niet, het is een stem uit mijn verleden. Ik heb vroeger veel naar hem geluisterd. Ja. Maar dat is. Uh, lang geleden. Maar, dus hij kan af en toe. Uh, als hij typetjes doet, kan hij heel straight. Uh, uh, zonder melodiewendingen doen. Maar hij kan. zoals hij dat nu zegt. Die, die beweging, dat er hoogte. Je, je maakt een golfbeweging. Ja, met ik je maak handen. een golfbeweging. Die golfbeweging, <laughs> ja. Die. Uh, um, um,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 Femke die, zit de, ja, der, die heeft die R en die R die zit er dwars. Dat is die tong die zit te ver naar achter en de kaak zit te ver dicht. Ja, dat heb ik het gevoel dat die kaak. Het is ja. een beetje wat Ed van Tijn ook heeft, maar die heeft het nog extremer. Ja, die heeft ook die gekke R. Ja. Maar um, dus ja, daardoor wordt ze heel bekakt. En ik, ik geloof eigenlijk niet dat ze zo heel bekakt is. Maar doordat die uh, kaak zo dicht zit en die tong zo naar achter zit, heeft het iets. Ik wens deze toon en uiteindelijk, omdat in dit fragment is ze vrij uh, luid. En dan, en dan is het minder, dan, hè? Ja, dan, dan sluiten die stemmannen alsnog, snap je? Omdat als, het, als die druk echt... Weet je, die stemmannen zijn een beetje, een beetje lui geworden. Ja, grof. Het is allemaal zo technisch. Ah, mm. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet, helemaal niet... Dat vind ik ook eigenlijk een beetje mm, respectloos tegenover mevrouw Halsen. Maar ja, het is een beetje laat om dat te gaan zeggen. <lacht> maar... <lacht> want, kan ze wel het is hebben, een, hoor. Het is, het is natuurlijk wel iemand van statuur. Uh, maar je, je hoort in haar stem... Uh, haar stem heeft gewoon dat effect doordat die, die uh, uh, klem daar van achterop zit. Ja. En dat heeft aan de ene kant dus die beetje gevoileerdheid. Hè, dus heesheid, dat er een, een, een, een heesje overheen ligt. Uh, ja, ik vind het niet een naak. Weet je wel. En aan de andere kant die wat bekaktheid doordat die tong daar achterin zit. En daar moet je van houden. Ja. Er zijn ook mensen die daar niet van houden. Ik ga nog even door, dan ga ik daarna weer even van andere vragen stellen. Maar even een, een stem waar heel veel mensen van houden. Hebben we vanavond weer gehoord. Ja. <lacht> zo leuk, zo leuk. Ach. De winnaar is met 37% van de stemmen voetbal in de <lacht> Ja, Johan Derksen, die komt net zo enthousiast. als Heerlijk, bangen, ja, inderdaad. Terwijl ik Johan Derksen dus in mijn boek heb staan als monotone stem... He, maar wow, hij was vanavond niet monotoon. <laughs> dat was toch leuk. Maar, maar ja. dit is mooi, dit zingt ja, ja, en het beweegt. bewegen. maar Misty is zo, zij door die hoogte, hè, ze, ze, heeft, ze is natuurlijk een, een meisje van goede huizen, maar door die hoogte heeft ze zo'n betrekken, ze, ze betrekt je zo, ja. je moet gewoon meelachen. Het is, ja, het is, je gelooft het niet. Weet zo je? leuk. Zo leuk. En dan nog even... De sch... eh. Het is zo, zo heftig dat ze er zelfs helemaal bij, bij kreunt. Uh, ja, nou en dan, en dan ga je onwillekeurig meelachen. Ja, maar dat is een stem die iedereen aan, ja. uh, sympathiek zo Als Ja, ze zou dan hebben dan? gezegd... In plaats van zo leuk... Als dat, zo leuk... Ja, dat vindt minder dan het leuk. Echt, nee, dan was het eigenlijk bijna het tegendeel geworden. Ja. Want dat is uh, uh, wat in jouw boek ook gebeurt, dat er verhaaltjes verteld worden van mensen die zeggen. Ja, ik vertel alles op mijn werk, maar ik word niet gehoord, ja. bijvoorbeeld. Of ik wil autoriteit uitstralen, maar dat lukt me niet. Ja. En dan uh, kun je daar dan altijd wat aan doen? Ja, nou altijd natuurlijk niet. Want ik, ik kan niet nu zeggen dat ik altijd succes heb bij iedereen. Maar er zijn vaak uh, uh, uh, dingen die dwars zitten die uh, ver, ver, verwijderd kunnen worden, ja. Zoals, ze, stel, stel dat je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. Wat kan, dat, wat kan daar de, de reden van zijn? Nou, heel simpel, dat je te zacht praat, bijvoorbeeld. Um, uh, nou ja, als je de stemgewoonte hebt uh, dat je zo praat... wat helemaal niet zo gek is, want er zijn heel veel mensen die zo praten... Um, uh, dat is een, een vrij uh, uh, intieme klank. Hè? En ik heb daar thuis over na zitten denken. Hè, van waarom zoveel mensen op deze manier praten. En volgens mij komt het ook door ons, uh, doordat wij alles uh, opnemen en versterken. Want die microfoon zit natuurlijk op 10 centimeter van mijn mond. Ja. Dus ik hoor nu, of iemand die mij hoort, die hoort mij alsof hij zijn oor... op 10 centimeter afstand van mijn mond heeft. Dat is natuurlijk in het normale leven nooit zo. Ja. Ik, blijf, ik ga nu weer uit dat <coughs> Nee, sorry, want ik word er doodmoe van. Maar uh, dus die, die uh, uh, uh, intieme klank, dat zijn we gewend. Ons uh, geluidsbos, hè, dat is on, onze geluidsomgeving, is eigenlijk veel intiemer dan, uh, dan vroeger. Maar ja. ik vraag me af of ik nou zoveel mensen ken die zo praten. Die zo is dat zo? Ja, volgens nou, mij. Bijna iedereen. Echt waar? Er zijn zelden mensen die wel die kern in hun stem hebben. Die zijn oh ja. echt meer zelden. Zoals uh, mevrouw Trots op Nederland. Verdonk. Mevrouw Verdonk. Uh, die heeft dat, maar dat zijn er niet zoveel. Nee. Oké. Okay. Dus, dus uh, als je te zacht praat, dan word je niet gehoord? Als je te monotoon praat, word je ook niet goed gehoord? Of? Nee, maar wat vaak ook um, uh, daarbij hoort, bij dat zachte... Want dat is natuurlijk al vaak heel dat je gewend bent dat mensen je niet horen. Dus dan krijg je er ook al gauw wat verwijtends in. Nee, ik heb geen tijd. En dat verwijten is natuurlijk ook al een reden... om iemand niet te willen horen. Hm. Snap je? Dus je moet het ook even met jezelf eens zijn... dat je wel tijd mag hebben. Dus nee, ik heb geen tijd. Oké, okay, dus als je jezelf niet gelooft... ga je daar ook naar praten? Ja, tuurlijk. ja. ja. Je moet ook gehoord worden als je een speech houdt. Hè? Als je iets ja. presenteert. Als je een zaal moet toespreken. En wat veel mensen dan hebben is dat ze zenuwachtig worden. En dat ze dat op de een of andere manier willen bedwingen. Zijn daar trucjes voor? Um, misschien wel, maar ik ben daar eigenlijk niet zo van. Niet ik van weet dat trucjes. eigenlijk niet zo. Ik, nee. Ik denk dat de angst er wel bij hoort. Maar hoe ga je daar dan mee om? Want op een gegeven moment kom je niet meer uit je woorden bijna van de angst. Ja, nou, je moet niet steeds banger worden. Maar uh, het, het feit dat je voordat je op moet, uh, als je een grote zaal hebt, dat dat eng is. Ja, je moet niet verwachten dat dat niet eng is. Dat blijft het. Ja. Ja, ja. Ik... Um... Nou ja, kijk, als je weet wat je gaat zeggen... en als je weet wat je plek is... en als je je niet bedreigd voelt, dan zal het minder zijn. Maar ik denk dat iedereen, iedereen die op zo'n manier performt... Uh, wel uh, angst of spanning voelt, ja. Maar dan moet je daar toch wat mee? Nee hoezo? Nou ja, omdat is je, het leven. Oh, omdat je dan... Het is ook lekker je, je, je, je doet ook aan bungee jumpen omdat het lekker is die angst. Jawel, maar als nou dat niet zo'n bungee het, nee, jumpen maar, als je, het je niks doet. Maar je wil wel dat het overkomt en als ik zenuwachtig ga staan te stotteren, dan komt het niet zo goed over. Ah, ja, nee, dat moet natuurlijk wel. Ja. En, en wat dus je dus moet je wat met die zenuwen. Nou ja, wat je, wat, wat je aan je stem moet doen, is je moet zorgen dat die op 80% ook nog goed klinkt. Snap je? Mm. Dus hij moet niet zo wankel zijn dat hij als je zenuwachtig bent... dat hij dan er meteen eruit is. Dus dat heb je met een te zachte stem? Ja, of met een te geknepen stem. Of met een... en, en dan hebben we het weer over die, um, die energieoverdracht. Er, er, je, uh, oh. ja, dit wordt even diep. Oh. oh, dat ben ik nu wel aan toe. Um, je kan het niet controleren. He, als je voor een groep gaat staan van honderd man. dan kun je niet meer uh, bij iedereen gaan, gaan uh, kijken. van snap je het? En, en accepteer het je me? Over. En vind je mij wel aardig? En, he, uh, of, of weet je wel, luister je wel? Je moet het uh, overgeven. En er is een. Ja, de angst om je daar aan over te geven. Ik denk bijvoorbeeld: die, ik, ik haal een, uh, een anekdote aan waarvan ik heb gehoord dat hij gaat over Gijs Schotten van Aanschot. Dat hij, als hij opmoet, altijd moet overgeven van angst mm -hmm. op het theater. En hij is een zeer gerenommeerd acteur. Hij heeft alle prijzen gewonnen en hij is geliefd en, en, weet je, en, en ervaren. Dus waarom zou hij nou nog bang zijn? Dat is toch helemaal niet nodig. Hij beheerst zijn vak, toch? Ja. En? Hoe verklaar je het? Ik denk dat het gaat over die overgave. Dat je op het moment dat je opgaat, je moet doen wat je kunt, maar je moet ook altijd openstaan voor die, ja, die energie. Voor dat publiek, voor die avond, voor die tegenspelers. Het is nooit hetzelfde. En doordat je zo bang bent, misschien wel of zo zenuwachtig, ga je er nog meer voor? Nou, het is het, het loslaten van de controle. Ja. En dat is iets wat heel eng is. Dat is precies dat bungee jumpen. Het loslaten van ik sta nu vast en nu ben ik los. En als ik het goed begrepen heb, moet je je toch ook op een gegeven moment, of op, op, op de een of andere manier, ook al is dat lastig bij, bij zo'n groep, je een beetje aanpassen aan de zaal. Je moet aanvoelen ja. wat ze willen. Voelen, ja. En dat moet je ook doen als je één op één met mensen praat. Convergeren ja. heet dat? hè? Ja. Dus dat betekent, uh, als ik het goed begrepen heb, de toon van iemand overnemen een beetje. Ja. De, de pauzes, de hoogte misschien ook. Klopt dat? Mm -hmm. Waarom is dat belangrijk? Um, nou ja, het is, het is heel duidelijk. Als, je, hè, als, als, als er iemand binnenkomt... en zegt, ik ben zo leuk naar de winkel geweest. Het was zo gezellig. En ik heb zulke leuke dingen gekocht. En die ander zegt, nou, wat ontzettend leuk, zeg. Dan is er iets mis. Ja. Dat komt uh, niet aan. Nee, en dan voelt die, voelen ze zich allebei lullig. Weet je? Dus zij is een duidelijke... Uh, en als die ander zegt, nou, wat leuk. Dan is het oké. Okay. En dat is eigenlijk convergeren. En wie moeten moet, moet moet beide partijen dat altijd? Uh, of, of doet... je, je moet niks. Je doet het als je naar elkaar toe wilt. En je doet het niet als je niet naar elkaar toe wilt. Maar je doet het ook als je ruzie hebt. hè? Dan ga je mee in dezelfde toon, in dezelfde opwinding. Uh, ja, je steekt elkaar aan. Dat gebeurt ook. Maar ik denk dat jij het over iets anders hebt. Wat wij vaak doen als iemand opgefokt is... of te opgefokt naar onze smaak... is dat we gaan voordoen hoe rustig we het willen hebben. Snap je? Dus die een die zegt dan, nou, nou, ik neem het niet en ik vind het helemaal verkeerd. En die ander zegt, ja, ik snap het wel, ja. maar. En dan zegt hij, ja, nee, nee, je snapt het niet, want ik ben zo en jij bent helemaal niet zo. Dus ik zal nog erger een schepje erbij voor opdoen. En dan krijg je dus een enorme uh, escalatie in voordoen hoe je het wilt hebben. Ja, dat is heel irritant. Ja, dan loop je op een gegeven moment um, uh, heel giftig uiteen. Maar dan moet je dus even meedoen aan die opwinding. Ja. Als je wilt dat het goed komt, ja. dat is vrije keuze, hoor. Want je zegt je moet. Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Maar nee, als je wilt het dat het goed komt, wij, moet je wel wij doen. Gaan voor, precies, we gaan voor het beste resultaat. Of als het je klant is. Ja, ik wil even, dat zeg ik even tegen de techniek, ik wil even één stem overslaan. Want die halen we niet meer. Dan gaan we even naar uh, Gert Leers nu. Rita Verdonk had het al even over hem. Dus we maken het kringetje mooi rond. Ja. Ze was niet enthousiast over zijn beleid. Verder vond ze de regering fantastisch. Maar Gert Leers deed niet goed. <laughs> Allee, Gert Leers Misschien ligt dat wel aan zijn stem. Kijk, waar het om gaat, is dat we moeten vaststellen... dat uh, veel van de mensen uit Afrika uh, vooral arbeidsmigranten zijn. Hè? Uh, de ontwikkelingen in Tunesië bijvoorbeeld, waar een enorme druk is uh, ontstaan. Uh, dat zijn allemaal mensen geweest die hun ja, uh, job dat is zijn... Ja, die makkelijk verloren. onderbreekt, want dat ga ik nu gewoon doen. Uh, hij heeft een beetje een hoge stem voor een man, hè? Ja, ik heb hem wel eens beter horen spreken, eerlijk gezegd. Want um, hij, hij zegt nu volgens mij iets waar die, wat hij... Die, niet leuk vindt om te zeggen, maar wie ben ik? Maar ik, ik, ik heb het idee dat hij zichzelf hierbij zeg maar een beetje aan het inhouden is. Ja, dat hij eigenlijk denkt misschien. dat hij eigenlijk denkt, ik moet dit zeggen, maar ik, ik, ik, ik, het brengt me eigenlijk niet, het smaakt me niet lekker. Ja. Zeg maar. Is zijn stem te hoog? Ja, ja hij, hij, hij, hij, ik ken ik ken hem met veel meer uh, resonans. En een accent, vinden we dat erg? Ja, nou, nou, ja, een zachte G is hot, hè? Ja. Dat is helemaal in. Iedereen heeft een zachte G ja, tegenwoordig. Linienburgers zijn hartstikke in. Ja, joh. Uh, ja, we moeten even wat anders gaan doen, want het is al bijna afgelopen, dit, dit deel van de uitzending. Straks blijf je. En, uh, oh. en dan gaan we met luisteraars in gesprek. En de vraag is, wat vindt u van uw stem en de manier waarop u die gebruikt? Heeft u uh, het gevoel dat u soms niet gehoord wordt? Uh, dat het niet overkomt wat u zegt? Is uw ademsteun niet helemaal oké? Okay? Ja. Nee, als u vragen, vragen. heeft daarover, kunt u ze zo meteen stellen aan Elisabeth Ebbing... want die blijft hier dus tot twee uur zitten. En ook als u wat wilt vertellen over uw stem, dan mag dat 0800-1121. Als u een vraag wilt stellen waarbij het niet nodig is dat wij uw stem horen... kunt u ook mailen of twitteren. casaluna.ncrv.nl of hashtag casaluna. Wij gaan nu ruimte maken voor... De, de grootste schreeuwers krijgen de meeste aan. Huh? Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Oh, ik kan nog wat zeggen. Want het was te vroeg. Ja, dus uh, de Millennium Trilogie komt er nu aan. En daarna weer Kazeluna om twee minuten over. En ik heb geen idee. Wanneer... Millennium. Oh, nu begint deel 1. Tot straks. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson.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 Stop een ja, Je grote draak van je billen tot aan je schouderblad. Wispje in je nek. Een slingers om je enkels om je linkerarm. Een Chinees karakter op je heup. Een roos op je kuit. Je bent een klein kunstwerk. Lisbeth Zalander. Auw, Auw God. <laughs> ja. Ja. Ja. Dit moet op te lossen zijn, hè? Maar hoe gaan we dat aanpakken? De feiten nalopen die we hebben en proberen nog meer te vinden...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 Kijk nou, Thomas. Die grafkapel. Oh, ze is lekker hè? Lekker wangerig. Oh. oh, mama, de muur. Oh, dat is echt de stang van verbrand vlees. Oh, hier ligt een soldeerbout. En daar, op het altaar, een betonschaar.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 En zoek naar alles wat je opvalt en wat je ook maar enigszins vreemd vindt. lijkt me beter dat jij die klus doet vanwege je betere geheugen. Ik, eh, ik zal je even uitlaten, Lisbeth. Hendrik verzamelt en bewaart werkelijk alles. Hier, een foto uit 1870 met Norse mannen en stramme vrouwen. Hey, ik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 En door toeval zijn ze nooit samen op de foto gekomen. Mikael, waar heb je het over? Mikkel, wacht daar. Daar staat Gustav Morel het onderzoek te leiden. En Henrik kijkt. Lange regenjas en als een hoed in de hand. Maar daar. Daar. daar, waar bedoel je? Daar, die mollige jonge man, helemaal links. Hier, in het donkere, gewatteerde jek met het rode vlak. Ja, hij, wie is dat? Ken je hem? Ja, zeker.